Minister Timmermans vindt het jammer dat Iran woensdag niet meedoet... aan het vredesoverleg over Syrië. Dat zei hij in het tv-programma Knevel en Van den Brink. Iran zit volgens de minister zo diep in het conflict in Syrië... dat er geen duurzame oplossing denkbaar is zonder betrokkenheid van Iran. Wel noemt hij het logisch dat de uitnodiging aan Iran is ingetrokken. Er is namelijk afgesproken dat het vredesoverleg zal gaan... over de vorming van een overgangsregering... maar Iran blijft dat uitgangspunt afwijzen. Namens Nederland... is minister Timmermans woensdag bij de besprekingen in Montreux. Hij is niet optimistisch over de vredeskansen... maar vindt toch dat er naar lichtpuntjes moet worden gezocht. Een overgelopen fotograaf uit het Syrische leger... heeft 55.000 foto's van doden en mishandelde gevangenen... overgedragen aan de Syrische oppositie... De foto's tonen broodmagere lichamen met sporen van zeer ernstig geweld. Ze zijn gemaakt tussen maart 2011 en augustus 2013... en zouden als bewijs kunnen dienen voor een aanklacht tegen president Assad... wegens misdaden tegen de menselijkheid. Dat hebben prominente internationale juristen gezegd... tegen CNN en The Guardian. Op Sint Maarten is een onafhankelijk parlementslid aangehouden... op verdenking van betrokkenheid bij corruptie en het witwassen van geld. Vorig jaar kwam de parlementariër in opspraak door een video... waarop hij stapels bankbiljetten leek aan te nemen... van de eigenaar van een striptiseclub. Toen de politie na aanleiding van de videobeelden huiszoeking deed... werden wapens en munitie ontdekt. Nederland drong er destijds bij Sint Maarten op aan... om de zaak grondig te onderzoeken. Het weer het wordt geleidelijk op de meeste plaatsen droog. De minima liggen vannacht tussen 1 en 4 graden. Overdag is het droog en bewolkt. En het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. We gaan het hebben over foute humor. Want er is een tijd geweest dat je voor humor nog gewoon in de gevangenis kon eindigen. En daar is weer een tentoonstelling over in de gevangenpoort in Amsterdam. Alleen op de wereld van Hector Malo, daar is een familievoorstelling van gemaakt. En we praten elke dag met een van de genomineerden voor de VSB Poëzieprijs. En dus we hebben ook poëzie voor u. Maar we beginnen... Met de schrijver die deze week voor ons elke dag zich laat inspireren door de actualiteit. En een verhaal voor ons schrijft. En deze hele week is dat een dichter uit Rotterdam die toevallig ook proza kan. Daniel D., auteur van recentelijk de bundel Monsterproof En de novelle De Zondige Daad. Goeienacht. Goeienacht. Wil je het er eerst over hebben wat je heeft geïnspireerd? Of wil je gewoon meteen losbarsten met het verhaal? Nou, je vertelde het al een beetje. hè. Dus Blue Blue Monday. Monday. dus eigenlijk, ja. Het enige wat ik eigenlijk... Dat er het woord uh, pudeur in voorkomt. En ik ken het zelf niet. Uh, maar dat betekent dus terughoudendheid in seksuele zaken. Pudeur? Dus, ja, dat komt voor in het verhaal. Dus dat, dat, ja. dit zeg je alvast van tevoren voor dat allerlei mensen denken pudeur, waar heb je het over? Dat ze dat er niet hoeven opzoeken. Want heb je al van tevoren gezegd dat het terughoudendheid in, in, in de seks, daar, daarin? In seksuele zaken, ja. Oké, okay, pudeur. Ja, ja, ik heb het vandaag geleerd hoor, dat woord. Oké, okay. ja, nee. Ik heb, ik heb me ook nooit uh, verdiept in terughoudendheid en seksuele zaken. Dus vandaar dat ik het woord ook niet kende. Nee, precies. Begin met uh, lezen. Ik ben benieuwd. nee. Op de depressiefste dag van het jaar was Nederland grauw en grijs. al dus weer online. Maar dat zag ik zelf ook wel. Mijn schoonmoeder kwam langs, diep hoi, om als onbetaalde oppas te fungeren. Ze vroeg mij, out of the blue, van achter haar volkskrant of ik wist wat pudeur betekende. Als dat een subtiele afkeuring was, dan kwam die rijkelijk laat. Haar dochter had immers reeds twee kinderen gebaard... en gemakshalve ga ik ervan uit dat ik de verwekker van hen was. Een citaat van Mark Boog schoot me te binnen. Dat plant zich maar voort, je vraagt je af waarom... aan het hoe moet je niet denken. Je weet niet wat er van je kroost terechtkomt. Je kunt alleen maar je best doen... en hopen dat ze geen daders of slachtoffers worden. Er is geen ouder die zich een volkert van de G wendt, of zo'n reaguurder op de telegraafzijd die stoom afblaast. Deze moordenaar heeft de slechtste daad van zijn leven gedaan, onze Pim van ons afgenomen. Voor de rest van zijn leven zal hij achterom moeten blijven kijken. Ik weet zeker dat mijn ouders zich nooit een dichter hebben gewend die gniffelt om zulk krukker taalgebruik. Mijn goede voornemens om op barmhartiger te zijn zijn nu al gesneuveld. Om het extra deprimerend te maken is het ook precies... ...vier jaar geleden dat radio-dj Arjan Grolleman overleed. Jarenlang zag ik hem wekelijks bij Kink FM. Niemand die zo kon giechelen... ...maar het meest mis ik de gesprekken met hem. Hij was eloquent en altijd goed geluimd. Hij had bovendien smaak in poëzie en muziek. Aan het eind van de avond zei mijn vrouw vlak voor ze naar bed ging, ...ik ben weer aan de pil. Ik had moeten juichen... Maar mijn motivatieniveau was evenwel volledig vermotregen. Ja, en nu is het voorbij hè, Blue Monday. Ja. We hebben het gered. Het ligt, weer, ja, ligt nou ja. weer achter ons. Ja, het, is, ja, het, het is, is gelukkig allemaal niet waar hè. Nee, nou ja, ja weet je, gewoon uh, kan je niet van zeggen, het is januari. Dan, dan bedoel, dat is al erg genoeg om dan binnen januari nog, nog, uh, nog zeg ja, maar extra erge dagen aan te wijzen. Dat, dat vind ik ook van een relativiteit. Ik bedoel, als je gewoon zegt, januari is een vreselijke maand, dames en heren. Maar het leuke aan januari is dat het voorbij gaat. Dan ja, heb, je ja, ja, ja. heb je eigenlijk alles al gezegd, toch? Zo ja, eigenlijk wel. ja. ja, ja. Gelukkig is dan februari in een korte maand. En dan wordt het ook steeds ietsje lichter. En dat ga je dan ook merken. Ja, februari vind ik eigenlijk trouwens nog erger, nu ik erover nadenk. Dan, dan januari. Ik geloof dat, dat februari. Het dat, dat, dat enige excuus voor januari is dat het dan nog steeds geen februari hoeft te zijn. Ja, ja. ja. Zitten we nou, nou de nou, nou, luisteraars in de, in de put te praten, Daniel? -zeg... Maar ik hoop ik, het ik, wel. wil ja, ik dan maar heb, zeggen dat ik niet de toon heb gezet hiermee nee. uh, voor de rest van de week. Nou, geef, geef de mensen dan iets mee, iets, iets uh, waarmee je zelf door de winter heen uh, kan, kan helpen. Trouwens, dit jaar valt het allemaal erg mee. Ik heb, ik heb wel eens ergere winters meegemaakt. Ja, het heeft nog niet eens echt gevoren, geloof ik. Nou, ik denk, uh, uh, pff, haal gewoon wat meer adem en uh, lach ook eens wat meer om jezelf ook. Ja. Je al, net zoals met, met die reageert op zo'n site. Ik ben er mateloos door gefascineerd. en ik blijf ze toch lezen. Maar het is me toch een hoop gedoe en gezeur en, en woede. Ja, en weet ja, je wat het op... is met, met die woede? Want, want ergens is het misschien wel, wel begrijpelijk. Maar het, het helpt niet om te gaan schelden op internet. Het is namelijk een karma-technische boemerang. Als, je, als jij daar iets over de schutting werpt... en je gaat zitten schelden op iemand die er niet is. He, je je scheldt op Volkert... Of je scheldt op, op een minister of je scheldt op, weet ik veel, de elite of wat dan ook. Je, ja. wordt, je bent aan het eind van de rit niet vrolijker. Je hebt jezelf niet blijer gemaakt en je hebt verder ook niks opgelost. Dus, dus mijn, mijn moralistische advies zou zijn, doe het gewoon lekker niet. Nee, nee, nee. Nou ja, als je het echt kwijt wil, schrijf een brief ook. Denk dan iets langer na. Schrijf ja, hem moet, je, op. moet je ook niet doen. Nee, nee, schrijf dan, als je heel boos bent op iemand, denk dan aan iemand anders die je bewondert en stuur een fanmail. Dat wordt ook niet gelezen, maar dan voel je jezelf in ieder geval prettiger. Ja, precies. Ja, ja. ja, ja, is het... ja nou, dat is het punt. Het wordt niet gelezen. Dus het dat dat heeft geen zin om dus te reageren. Ja, behalve door een idioot als ik. Ja, dat maar ik daar, goed, ja. als dan toch niemand het leest, maak dan iets waar je, waar je zelf ook een beetje blij van wordt. Of, of ga een boek lezen. Dat is natuurlijk helemaal de, de, de hoofdprijs. Als je gewoon denkt, ik ga niet op de telegraafsite reageren of, of waar dan ook. Maar ik ga vandaag gewoon een boek lezen of een, of een mooie wandeling maken. Ja, Goh, we, of, zitten, ik, we hebben eerst iedereen de put in gepraat en daarna zijn ja, we gaan moraliseren. Ik vond het gezellig met je praten trouwens. Sorry, wat zei je als laatste? Dat ik gezellig vond om met je te praten. Wil je, wil je nog iets Nee ja, Nee hoor, nee, dat is, voor vandaag is het wel, denk ik. <laughs> ik ben benieuwd wat je morgen <laughs> schrijft voor verhaal. Dank je wel, Daniel D. Ik ga mijn best doen. I've been waiting many hours by the silent moon And in the wild, the jungle flower, your toxic I've passed on now To the eyes of a dark law sleep, breathe, I don't believe, is this the end of the sea, staring at me, I could be free. Morgen verschijnt het tweede album van de Amerikaanse rockband Young the Giant. Mind Over Matter heet dat album. En daarvan hoorde u alvast Firelight. Radio 1, de VPRO, nooit meer slapen. De discussie over de grenzen van de humor werd de afgelopen maanden in Nederland flink gevoerd. Nou waren er tijden waarin een verkeerde grap ook nog gewoon in de gevangenis kon eindigen. En Museum De Gevangenpoort wijdt daar sinds afgelopen week einde een tentoonstelling aan. Verboden humor heet die tentoonstelling. Met satire over het Koningshuis en aandacht voor Jacob Campo-Weijerman. Want deze schrijver uit de tijd van de verlichting schreef toneelstukken, schildersbiografieën en satirische tijdschriften. En vanwege die satire werd hij in de gevangenis gegooid, want niet iedereen kon er even hard om lachen. Inge Terschuren ontmoet Jan Bruggeman van de stichting Jacob Campo-Weijerman... in Museum Gevangenpoort in Den Haag. De ridderkamer. Yes. Hier is het, hè? Wauw, dit is een grote vertrek. Dit is dus de cel waar Jacob Kampo Weyerman gevangen heeft gezeten. Ja, ja, inderdaad. En hier zie je, er is dus één venster. We zitten nu aan, ja, aan het buitenhof. En je ziet het, er komt hier dus heel weinig licht van buiten naar binnen. En vandaar dus dat Weijeman ook het verzoek heeft ingediend... kunnen die tralies niet weg, want dan heb ik meer licht om te kunnen schilderen... Dat is wel lekker opportunistisch. Ja, aan dat verzoek is niet voldaan. Verrassend. Maar het is een grote ruimte. Er staat hier zelfs een bed. Uh, stond dat er in die tijd ook? Ja, hij heeft hier natuurlijk ook moeten slapen. Ja. Maar zo luxe. Nou, inderdaad met twee kussens, hè? met een hemeltje. Maar er is inderdaad een bed. En uh, daar hebben we daar de latrine natuurlijk. En ja, er werd ook gezegd... er zijn mensen die hebben zijn cel beschreven... dat hij ook heel veel boeken had. Um, maar hier heeft hij dus negen jaren doorgebracht... nadat hij veroordeeld was tot levenslange gevangenisstraf. Wat zal het zijn? Uh, zes bij vijf? Zo uh, eventjes ruw uh, gemeten. Ja, en bij we meter? even meten? Ja. Nou, daar gaat hij dan. Eén, twee, drie, vier, vijf. Ja, zo'n zes meter. Zo'n zes meter. En het open haard heeft hij, een schouw. Kon hij hier zelf ook zijn vuurtje stoken? Er, de sipier zorgt inderdaad voor um, dat er hier warmte is. En die komt ook uh, eten brengen. En die zorgt ook, dat wordt ook omschreven... daar hangt, dan moet er eigenlijk hier een reglement hangen... dat hij ook zorgt dat de as verwijderd wordt. Dat is ook een van de taken van de CP. Maar daar moest voor betaald worden. Wijerman moest 18 stuivers per dag betalen... Uh, voor, om, om hier dus uh, ja, zijn tijd door te brengen. En uh, hij kan zelf uh, hier natuurlijk weinig uitrichten... maar hij gaat schilderen... We hebben eigenlijk geen schilderijen van hem uit deze tijd, maar hij gaat ook schrijven. En uit die periode dat hij in de gevangenis zit, zijn dus ook enkele werken bekend die gedrukt zijn. En de latrine hier, til het deksel eens op? Dat doen we. Oh jee. Het ruikt wel fris, hè? Een duivenpoeft hier. Wel merkwaardig. Die doen we snel weer dicht. Ja. Um, in het museum De Gevangenpoort is een kleine tentoonstelling over Jacob Campo-Weijerman. Laten we daar eventjes naar toe lopen. Jan Bruggeman, de expert op het gebied van Jacob Campo-Weijerman. Vergeet je boeken niet, want anders worden ze hier in de cel uh, ingesloten. dan aan zo'n grote cel? Nou, waarschijnlijk dat ze, dat ze hem toch wat belangrijker vonden. En misschien ook dat ze dachten van, hij komt nog wel weer vrij. Uh, dus ik weet eigenlijk niet wat de beslissing is geweest. Want kijk, hier, als je hier deze gang doorloopt, dan... Uh, krijg je dus veel kleinere cellen te zien. Kijk eens van een tralies. Hier, geen bed, vergeet nee. het maar, geen daglicht. Wel die latrine. En kijk, er zijn ook boeien oh. om mensen daaraan vast te binden. Dus er zit wel verschil, hè? Nou, zeker. En die spotjes, die zullen ze toen ook nog niet nee, gehad nee, nee, hebben. Nee, nee. Goh. Dus de gevangenen hier, die hadden het toch wel minder goed ja. voor elkaar dan uh, onze Jacob. Maar het, het gaat steeds minder, hoor, met Jacob. Want op een gegeven moment moet hij toch ook om bijstand vragen... En zijn vrouw krijgt ook uh, wat geld. Uh, hij krijgt ook ondersteuning voor, voor kleding. Dus aan het eind van zijn leven gaat het toch uh, helemaal niet goed meer met hem. We, even... We weten dus niet waar hij is aan overleden. Maar in, in maart 1747 komt hij dus uh, te overlijden... Gaan we hier een deur door waar heel groot af staat interrogation room. Ik denk niet dat de naam Jacob campo Weyman bij iedereen een belletje doet rinkelen. Hier hangt een portret van hem. Kun je uitleggen wie, wat voor man het is? Ja, hij heeft een behoorlijke opleiding. Geboren eigenlijk voor een kampement in Charleroi, Maar hij gaat al snel naar Breda. Daar heeft hij woont zijn moeder, zijn vader is, is soldaat. En hij krijgt er een behoorlijke opleiding, Franse school, Latijnse school. En hij krijgt eigenlijk ook meteen tekenlessen en schilderslessen. En dat zie je eigenlijk ook op het portret. Hij wordt dus eigenlijk eerst opgeleid tot kunstschilder. Uh, daarnaast schrijft hij zich ook in bij de universiteit. Hij wil geneeskunde studeren. Dat heeft hij ook gedaan. Maar hij gaat later gaat hij naar Engeland... aan het begin van de eeuw. En daar gaat hij ook schilderen. Hij van de 18e, de 18e eeuw? Van de 18e eeuw. Ja. Aan het begin van de 18e eeuw. En dit portret is gemaakt door Cornelis Troost. Een van de bekendste portretschilders in de 18e eeuw. Zwijeman heeft zichzelf laten portretteren. En hier zien we in de rechterbovenhoek... een schilderspalet. kenmerk dus van een onderdeel van hem. Hij is schilder. Maar hiernaast zie je al, met die ganzenveer en die inktpot... al een blaadje van een van de tijdschriften... die hij gaat schrijven vanaf 1720. Dan komt hij weer in Nederland. En daar heb je eigenlijk dat nieuwe genre... van die tijdschriften die dan uitkomen. Waarin hij dus ongezouten kritiek geeft... op de misstanden van zijn tijd. Mensen op de hak neemt. Uh, mensen belachelijk maakt. En dat was natuurlijk nieuw, dat proza was nieuw, de tijdschrift was nieuw. Dus dat werd graag gelezen door ook weer mensen met een behoorlijke opleiding. Want Weijermann maakt allerlei verwijzingen naar de literatuur en kennis van de Griekse en de Latijnse mythologie. Dus je moet wel wat weten en dan kan je zijn proza genieten. Gebruikte hij direct al vanaf het begin die, die satirische vorm in zijn uh, tijdschriften? Ja, direct. Hij, aan het begin van de eeuw schrijft hij wat toneelstukken. Die zijn ook uitgekomen. Daar zit ook al die humor in. En ook uh, de satire. Dan krijg je dus enkele jaren weer niets. En dan komen dus die tijdschriften. En dat gaat eigenlijk direct. Heeft hij dus uh, ja, misstanden op het oog. Hij leest ook de krant. Vaak is een krantenbericht ook weer aanleiding. Tot het schrijven van een paar pagina's. En hij grijpt weer terug uit... Zijn herinnering uit Breda. Heel veel mensen uit Breda worden door hem geportretteerd. En dat is nu na 300 jaar vinden we dat natuurlijk geweldig. En je leert daar dus ook heel veel van. Hoe, wat er zeg maar het gesprek van de dag was in die tijd. Mensen die tegenwoordig zich bezighouden met satire. Dat zijn toch wel vaak mensen met een sterke persoonlijkheid ook. Die niet bang zijn om zich te laten zien. Dus ik kan me zo voorstellen dat Jacob Campo-Weijerman dat ook was. Zeer zeker, want is er sowieso fysiek... want Jacob Kampelweijeman is langer dan zijn tijdgenoten. Heel vaak lezen wij uh, dat het een reus is dat hij boven de mensen uitsteekt. Dus het moet een hele grote, lange, forse kerel zijn geweest. Dat heeft hij sowieso al mee. En ja... Uh... We weten ook dat Jacob Kampelweijman toch ook wel af en toe klappen uitdeelde... als hij zijn zin niet kreeg. Hier in Letterlijk. De... Letterlijk. Hier in Den Haag heeft hij een fikse ruzie met een boekhandelaar. Die zou een boek van hem gaan uitgeven. Cornelis eruit. Maar uiteindelijk ziet die man ervan af. Hij vindt het te gevaarlijk. En als hij hem dat komt mededelen... Ja, dan is Weijerman zo teleurgesteld dat hij hem met een stuk houten lijf gaat. Dus dat gebeurt wel, hoor. Dat uh... Kon hij leven van zijn werk als schrijver? Nou, dat is nieuw. Uh, je hebt eigenlijk een beroep en dat schrijven deed je erbij. Maar Weijeman wordt ook gezien als een van de eerste broodschrijvers. Mensen die dus van de pen gaan leven. Maar hij laat veel boeken ook drukken voor eigen rekening. En dan loop je natuurlijk een risico, want jij moet dus die drukkersnota betalen. Aan de andere kant levert dat ook meer op. En dat was... Ook ongebruikelijk voor die tijd. Dus bij Weijenman beginnen er allemaal nieuwe elementen. He, dat proza, die tijdschriften. Drukken voor eigen rekening. Ja, en wat hij ook nog deed. En dat was namelijk dat hij mensen chanteerde en afperste. Hij schreef... Voor een extra zakcentje. Ja, en daar zijn mensen die hebben behoorlijk wat betaald. Hij schreef dus brieven, omdat hij dan tegen iemand zei, van, nou, ik heb dit en dat van jou gehoord... daar ga ik een hele mooie aflevering over schrijven. Maar je kan dat tegenhouden als je mij natuurlijk geld geeft. En dat hebben mensen gedaan. En er zijn ook mensen die zijn naar justitie gestapt. Die hebben gezegd, moet je eens kijken, ik word hier afgeperst. En aan het eind dus zo rond 1736, dan gaat justitie die zaak aanpakken... die gaan onderzoek doen, ze gaan materiaal verzamelen. En wijerman is in 1730 in, in financiële moeilijkheden gekomen. Hij moet zelf zich terugtrekken in de vrijstad Vianen. Daar gingen mensen heen die financiële moeilijkheden hadden, bankroutiers. En uh, hij gaat zeggen, hij gaat daar natuurlijk door met schrijven... Maar hij gaat ook zeggen, ik ga een boek schrijven... over al die mensen, die oplichters en die mensen die bankroet zijn gegaan. En ook daar gaat hij mensen al aanschrijven van je kan dat tegenhouden. Ook mensen in andere stads als in Cudemborg. Ja, en dan brengt hij natuurlijk toch die steden ook een beetje in gevaar. Hij noemt ze roversnesten. Hè? En dat valt niet goed. En dan zegt hier, justitie in Den Haag, we moeten hem gaan arresteren. En dat is lastig, want uh, Vianen is een vrij stad. Dus ze hebben ook gezegd, ja, nee, wat hij nu doet... Uh, dat afpersen en die stad in gevaar brengen... dat zijn toch zaken die buiten die vrijheden vallen. En dan wordt hij gearresteerd in Vianen... en opgesloten onder het stadhuis. En dan gaan ze hem ophalen. En dan komt hij hier, waar we hier nu staan... In, in de gevangenpoorten. even naar de vitrine lopen... waar een aantal uh, geschriften in liggen. Onder andere... Uh, Dit is de gedrukte, het... het gedrukte vonnis. De sententie hè, van de Hoven van Holland. Toen in 1939, het staat al op... In, uh, het vonnis werd uitgesproken. Uh, is dat ook gedrukt? En we weten ook dat er iemand direct is een exemplaar heeft gestuurd... naar... Zeg maar de latere stadhouder, die vond dat zo belangrijk... want Weijerman is wel iemand, hoor, is wel een bekende Nederlander in die tijd. En ik denk dat toen hij gevangen werd gezet... dat er in Menighuiskamer een flesje is opengetrokken... en dat er is geklonken, want hè, hè, eindelijk zit hij dan achter de tralies. Kunnen wij ons nu nog voorstellen dat de geschriften van Weijerman... Uh, mensen zo in verlegenheid brengen... of dat je voor zoiets in de gevangenis wordt gegooid? Uh, ik denk niet dat je, als je dit nu zou schrijven... dat je in de gevangenis wordt gegooid. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die iets schrijven, kritiek uiten. Misschien niet in Nederland, maar wel in andere landen. Die uh, door hun geschriften wel degelijk opgepakt worden... en in de gevangenis worden gezet. Dus dat is nog van alle tijden. Uh, hier, is het, hier is het natuurlijk over een periode die zover achter ons ligt dat niemand zich meer daar natuurlijk uh, ja, druk om kan maken. Of het moet toevallig net zijn dat je zegt... ja, dat is een voorvader van mij als je dat zou kunnen achterhalen. En want er worden hier natuurlijk bekende Nederlanders... Uh, ja, genoemd. Wat ik nou zo bijzonder vind is dat jij van de stichting Jacob Campo-Weijerman bent. Uh, dat er dus een hele stichting is die zich zo in uh, zijn werk verdiept. Uh, en allemaal mensen die daarbij betrokken zijn. Uh, wat is er nou zo bijzonder aan hem? Ja, de stichting is op dit moment wat breder. We bekijken de hele 18e eeuw. Maar het is inderdaad begonnen met het onderzoeken van dit werk. Professor André Hanau die is met studenten begonnen om te kijken... kan je nu na 300 jaar die teksten begrijpen? Kom je erachter wie er op de hak wordt genomen? Ik studeerde Nederlands en ik moet dan natuurlijk de auteurs van de 18e eeuw bestuderen. En net kwam er dus zo'n die teksteditie van de professor uit... En ik las dat proza en ik dacht van, dit heb ik nog nooit gelezen. Je, als je met die, ten, met die tijd bezig bent en je leest wat gesapiger of wat eenvoudiger proza... want dat is dus ook nieuw in die tijd. En dan opeens Weijeman, ja, dan voel je onmiddellijk aan... Dit is, dit is een niveau dat ligt vele malen hoger dan zijn tijdgenoten. En dan ook nog satire. En dan iemand die nog helemaal niet bestudeerd is... Over vondel en hoofd en huigens zijn natuurlijk al boekenkasten volgeschreven. Dus dat viel in één keer goed. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik daarmee bezig. En na al die jaren ben ik er nog steeds mee bezig. Haalt de satire van deze tijd het eigenlijk nog, bij die van Weijerman? Ik vind hem zeker gelet op de tijd, want je gaat natuurlijk dingen met elkaar vergelijken, maar ik vind zijn taal is rijker, is ook Um, er zitten mooiere vergelijkingen in. Hij besteedt veel meer aandacht aan de taal. Terwijl het hier nu meer gaat om one-liners. Om gevat te zijn. Om heel snel die humor. En natuurlijk hebben we uh, conferenciers of, of columnisten... die ook heel scherp kunnen zijn. En soms ook spelen met de taal. Maar man doet dat dus eigenlijk jaar in jaar uit... He, met die tijdschriftafleveringen. Dat is ook het knappe natuurlijk. Want iedere week moet je wel zo'n tijdschriftaflevering volschrijven. Dat zijn acht paginaatjes per keer. Wie nieuwsgierig is geworden door jouw bevlogen verhaal... en meer wil weten, die kan hier naar het museum komen. Of naar jouw lezing. En die is? Op 6 april. En dan ga ik iets meer vertellen over het leven en werk van Weijerman... en over wat hij hier heeft geschreven. Ook in de Gevangenpoort. MUZIEK De tentoonstelling Verboden Humor in Museum Gevangenpoort. Twee weken geleden overleed Phil Everly van de Everly Brothers. Nou ja, zijn muziek leeft voort. En mocht het hem überhaupt al geïnteresseerd hebben... dan heeft hij deze CD gemist. Foreverly van Billy Joe. Voorheen zanger van de punkgroep Green Day. Billy Joe Armstrong is dat. En Nora Jones. Want die maken samen dus een heel album... met alleen maar liedjes van de Everly Brothers. Zoals ook deze mm It's gonna kill Joe Armstrong en Nora Jones zongen samen de klassieker van de Everly Brothers... Who's Gonna Shoe Your Pretty Little Feet. 29 januari, op een woensdag, uh, wordt uh, de VSB Poëzieprijs uitgereikt. En daarmee begint dan ook de Gedichtenweek. En dat is de belangrijkste poëzieprijs van het jaar. Wij nemen alvast een uh, voorschot. En elke nacht hoort u bij ons alvast een van de genomineerden. En vandaag is dat de Vlaamse dichteres Mirjam van Hee. Er was niet echt een moment... waarop ik zelf dacht van... Uh, nu, ben, nu ga ik een dichter worden. Ik ging naar een meisjesschool... en uh, in mijn herinnering... Uh, waren er veel medeleerlingen... die ook gedichten schreven. En ik heb zo het gevoel... dat ik ermee doorging. Het bleek achteraf dat ik... beseft heb... dat ik daar mij misschien een beetje kon onderscheiden... van anderen. Dat ik daar voor mijn best moest doen. Dat daar misschien mijn talent lag. Je krijgt wel meer zelfvertrouwen... in dat wat je doet... als je opgemerkt wordt door anderen. En dat is gebeurd... toen ik eigenlijk vrij jong al... de prijs voor het uh, poëzie van de provincie Oost-Vlaanderen gekregen heb. En in de jury zaten niet de minste... namelijk uh, Roland Joris. En ik heb nog altijd in mijn archief... de handgeschreven versie van uh, zijn verslag van de jury... dat hij moest uh, voorlezen toen. Langs de ene kant een, uh, een tamelijk precieze zegging... en toch een uh, weinig gezochte taal of weinig... Gezochte beelden. Ja, een, een nauwkeurige opmerkingsgave. Dat je ziet wat anderen niet zien. En dat je dat neerschrijft. Om echt van een kwelgeest bij het schrijven te spreken, ik weet het niet. Het is wel zo dat ik mijzelf moet oh, niet echt geweld aan doen, maar ik moet mij toch zelf discipline opleggen om te schrijven. Ik, want ik weet dat ik achteraf, als ik zal geschreven hebben... dat ik een, een soort van geluk zal ervaren. Wat niets anders mij kan bezorgen. Maar eer ik daartoe kom, moet ik de concentratie opbrengen. Moet ik genoeg hebben om over te schrijven. En dan, bij het schrijven zelf, moet ik ook nog worstelen. Maar minder en minder. Vroeger was dat vaker het geval... dat ik moest mij behoeden voor een te veel zeggen... Dus dat ik een te expliciete laatste regel had, bijvoorbeeld. Vroeger moest ik gewoon de laatste regel schrappen... en werd het gedicht daarvan vanzelf veel beter. Ik heb geluk gehad. En ik heb veel lovende reacties gekregen. En één daarvan komt van Leonard Nolens. En hij heeft ooit eens gezegd dat... De manier waarop ik schrijf niet zoveel verschilt... ...van de manier waarop ik praat. En dat, dat vond ik goed, ja. Ik wil dat ook zo, dat, uh, dat ik herkenbaar ben. Dat een gedicht van mij als een Van he herkenbaar is. Je voelde een dwaas verlangen om kennis te maken. En toen dacht je weer aan de vogels. Je had ze altijd bijzonder gevonden. Om zo op het laatste moment... de vleugels te spreiden. Het ruim aan te doen. Uh, ik denk dat ik de laatste stroven van het gedicht... De piramide van de zon... dat ik die geslaagd vond. Om verschillende dingen... om uh, de uitdrukking die erin voorkomt... zoals een schip bepaalde steden aandoet... of bepaalde havenplaatsen aandoet... heb ik hier gedacht dat de vogels... Het luchtruim aandoen. Maar het is dan nog ingekort tot het ruim aandoen. Dat betekent natuurlijk ook de vrijheid nemen. Hè? Ruim, ruimte en zo. Maar tegelijk, die doen rijmt voor mij op, de, op het laatste woord van de vorige strofe: doen. Dus daarom. En, ja. en ook omdat het over de vogels. Ik hou het erg van vogels. En uh, sinds ik dat huis in, in Frankrijk twintig uh, jaar geleden heb gekocht. Um, ja, bestudeer ik de vogels nogal. En uh, vind ik het heel, uh, heel grappig en heel mooi om ze te bekijken. Ontbijt in hotel. Je ziet het licht van de herfst op de gevels en de kruinen. Een wagen komt bladeren zuigen. Er lopen mensen het park in. Ze houden een krant in de ene, een telefoon in de andere hand. Een kou zit op de balkonrand van het begin tot het einde. Zoevend gaan plots alle raamlijsten kantelen. Iemand heeft iets in gereedheid gebracht. Een hand breed, een vinger. Alsof de lancering nu nakende is. Beginnen de palmen te wuiven. Je ziet ei op je bord... Met boter en brood. En in de koffie trillen de rimpels van een ontwakend verdriet. De Vlaamse dichteres Mirjam van Hey, een van de genomineerden voor de VSB Poëzieprijs. Nou, vooruit. Er waren zoveel leuke liedjes over Casanova. Dat we er gewoon nog eentje gaan draaien. Uit 1967. Van de Amerikaanse zangeres Ruby Andrew. En Ruby is. Uh, Boos op haar eigen vriend, want die heeft de Casanova lopen uithangen. En dat moet nou maar eens afgelopen zijn. Your Casanova days are over. You will play no more around this town, because I am gonna... in het time zo so leuk. Shoot you down. Sleep. Ain't no more days like that. You you see? I know you jabbed. stuck in the misery. Yeah. Because you did your thing to me. When you took away my vanity. Yeah. That's over. That's what you did to me. Yeah. That's all over. You got over. and sliding around really doing your thing you're a triple sneak now I'm aware of every creep you laid on me move on Rover. it's time for the to get over oh yeah mm -hmm, baby a step backwards would do damage to my pride I know I can't run Sanova, your playing days are over van de soulzangres Ruby Johnson uit Chicago. U luistert naar Nooit meer slapen van de VPRO. Alleen op de wereld is het verhaal van de vondeling Remy, het boek van Hector Malow, van zo'n 135 jaar geleden. wereldberoemd natuurlijk. Het wordt nu op de planken gebracht als familievoorstelling... Afgelopen week -einde ging het stuk van theater en dansgroep Maas in première. Centraal staat de reis die Remy maakt. De eindeloze trektochten met artiest Vitalis en de zoektocht naar zijn familie. Verslaggever Botte Jellema ging vlak voor de première naar een try-out en ontmoette daar tekstschrijver en regisseur Monique Merks. en singer-songwriter Jurre De Haan, alias Awkward gonna walk. Het begint met uh, een doek naar beneden en de uitleg van de acteurs. En dan uh, zie je een klein uh, kartonnen huisje. Daar woont uh, moeder Barbara. En een speelplaats. En je ziet eerst uh, wat gezellig kinderspel. En daarna zie je een uh, grote ruzie tussen vader en moeder Barbara. En uh, in die ruzie hoort Remy dat hij een vondeling is. Wat je daarna ziet, is de lange tocht door Frankrijk. En je ziet heel veel luchten en je ziet heel veel mensen lopen, lopen, lopen. Eindeloos lopen. Het verhaal van Alleen op de Wereld is een lang verhaal. Het duurt eigenlijk uren. Dagen, nachten, weken, maanden, jaren. Lang dus. En wij hebben maar een ochtendje, dus uh, we vertellen niet alles. Ja, ik dacht, ik ga dat verhaal niet vertellen uh, zoals je een film zou vertellen. Nee. Zo van en toen en toen en toen en toen. Ik ga het meer op emotie en op uh, onderliggende gevoelens vertellen. En natuurlijk krijg je wel het verhaal mee... Maar je krijgt vooral eigenlijk alle droevige, onderliggende gevoelens mee. Dus als het gaat over, uh, ik moet het huis uit... Nou, dat is, heel, dat is een heel dramatisch moment. Maar dat ga ik niet dramatisch vertellen, maar ik laat het zien. Uh, dan, dan zie je in de verte moeder Barberin... en je ziet die kinderen uh, hun hand opsteken... En, het zwaaien. Het hmm. uh, nou, is, is een scène uit het boek, maar dat verbeeld ik. En ik vertel het niet. Als je aan het boek denkt, dan denk je aan uh, de reis door Frankrijk. Althans ik. En uh, ik dacht, een groot deel van de voorstelling moet ook gaan... over die eindeloze tocht die je moet maken. En, uh, en het is eigenlijk gewoon een grote wandelkweest. <laughs> dat je maar door moet en door moet. En, en het is... Uh, ja, je moet werken voor de kost. En je moet... Uh, nou, en dan vervolgens krijg je een hele leuke circusact. Uh, of een aapje... wat ineens uh, kunstjes doet. Yeah. Maar, maar het basisgevoel... is dat, dat eindeloze lopen. Yeah. Yeah. En uh, toen ik dat eigenlijk bedacht... toen dacht ik, dan moet het ook met dans. Het is niet alleen... Uh, het zijn niet alleen acteurs, maar ook fysiek interessante virtuoze mensen. Nou, hij speelt meerwaard 37. Hij kan nog niks. Dat zie je. 35. Verkocht. En toen was ik verkocht. Je gelooft het of niet, maar ik was gewoon verkocht. Op dat moment, eh, Jur, kom jij al meteen het podium op eigenlijk en eh, speel je eh, het nummer Road is Rock. Road is Rock. Waar gaat dat nummer over? Nou, dat weet ik zelf ook niet helemaal precies. Ik weet alleen dat het klopt voor mijn gevoel. Ja. Het is een vrij open nummer. Met een soort van grote, heldere metaforen erin, geloof ik. Mm -hmm. Steen, weg, sneeuw, wolken, wind. En, en het is inderdaad ook een, ik weet niet of het nou een coming-of-age liedje is, maar het is wel een soort wandelnummer. Het heeft ook een soort puls naar voren, energieke puls naar voren. Mm -hmm. Ja, misschien een soort. Uh, beetje ironische handleiding voor het leven. Er zit gewoon de wetenschap in dat je moet leven terwijl, terwijl je weet dat je doodgaat. Hmm. En, en dat zing ik een beetje op een, op een ironische manier van destroy your bodies together. En dat zing je voor kinderen van een jaar of 19, 11, 12? Ja. En... Nu in ieder geval, 50. nu in de zaal. Ja, er <laughs> zitten ook kinderen van 50 in de zaal, maar... Ja. Nee, ja, precies maar wat Monique zegt, van het is niet... Uh, of ik wist dat aan het begin ook niet. Ik dacht, wat moet ik dan... Even, ik, ik zou liedjes maken voor de voorstelling, voordat ik überhaupt het script had gezien, ongeveer was ik daarmee bezig. En dan denk ik, hmm, oké, okay, gaat iemand dood? Dat uh, gaat mien, er afscheid genomen. Ja, ja. Ja. En, dan, en dan, dan is het heel gevaarlijk om niet uh, heel illustratief liedjes daarbij te gaan maken. En dat wil ik, zou ik niet graag, zou ik niet zo mooi vinden. En, en nu blijft de tekst, denk ik, voor kinderen van negen misschien uh, een beetje mysterieus. Maar, ook omdat het in het Engels is. Omdat het in het Engels is, maar sowieso, ja. Je moet ook nog wel iets met een metafoor kunnen doen en zo. En, en vanuit het Engels. En, maar dat is niet zo nodig, hopelijk. Hopelijk geeft de energie en de sfeer van het nummer genoeg informatie. Ja, terwijl je dat zei, keek je Monique even aan. Ja, ja, ja ik vind het uh, helemaal te gek dat uh, de onderstroom is uh, melancholiek. Maar het is uh, ook, er zit ook wel iets van, uh, nou, houdt moed. En mm -hmm. gewoon maar doorgaan en, en door en door en door. En dat, die combinatie van uh, dat we allemaal wel weten uh, dat het pittig is uh, alleen op de wereld. Maar dat je ook uh, gewoon met een soort open blik uh, het leven maar tegemoet moet gaan. Ja. Ja. Nou ja, die boodschap kan je eigenlijk overal kwijt. Bij ieder, iedereen van iedere leeftijd of zo. Dat, ja. Ja. dat is niet uh, voor kinderen of voor volwassenen. En de, daar zit een bepaalde intuïtieve uh, verbinding of gevoel ja. onder. Althans, dat denk ik. Uh, je hebt het al over abstractie. Uh, er zit nog een hele belangrijke, en dat is dan vooral een regiekeuze in, uh, die dit stuk abstract maakt in mijn ogen. Dat is dat Remy niet één persoon is. Ja, dat heeft eigenlijk met hetzelfde te maken. Ja. Het Remy-gevoel is in ons allen. Ja. En, uh, en, en ik dacht, uh, als ik het allemaal uh, te letterlijk ga vertellen... dan kom je waarschijnlijk minder in, uh, in wat, de, wat de bedoeling van, uh, van het verhaal is. Ja, ja, of je leest het boek en dan heb je gewoon een week de tijd om het allemaal mee te maken. Of je moet insteken op de sfeer en op de... En op de onderliggende uh, gebeurtenissen. En natuurlijk, je, ja, de Vitalis gaat dood en dat wordt ook verteld. Maar dat gaan we niet helemaal uitspelen. Dat vertelt de muziek en dat vertelt de dans. En dat, vertelt, dat vertellen we met z'n allen. Ja, maar dus, maar hoe doe je dat dan op het podium? Kun je dat uitleggen? Ja, we, we staan met z'n twaalf mensen op het podium. En, en uh, we introduceren de zo Van zo. Nou, wij zijn allemaal Remy en... Uh, we introduceren het ook dat we allemaal verschillende rollen spelen. Uh, maar eigenlijk vertelt het verhaal zich heel goed uh, via deze code. Dat je gewoon... Uh, uh, de ene keer is die de hoofdrol en de andere keer is die de hoofdrol. En de ene keer is dat meer een danser of een, uh, of een van de muzikanten... en de andere ja. keer een acteur. En, uh, dus je kan op vers via verschillende disciplines... Het, uh, het verhaal beleven. Uh, nou, nou, ik vind het heel interessant hoe je dat doet. Het is ook, het is ook leuk om te zien hoe, hoe soepel dat gaat. En dat er zelfs af en toe in en uit het theater even wordt gegaan. In de zin van dat acteurs uh, af en toe even zeggen van... Ja, nou heb ik lang genoeg de hond gespeeld. Uh, nu, uh, nu moet iemand anders dat even doen. Z zijn dat van die, van die trucjes die je toe kan passen... om die, die wisselingen tussen wie Remy op dat moment is... of dat iedereen Remy is, om dat voor elkaar te krijgen... Ja, ik probeer, ik probeer op verschillende manieren... en dat moet ook niet weer te veel worden... Hè, want je moet ook gewoon iets meemaken. Het is ja. ook niet theater over theater. Het is echt gewoon een manier om, uh, om een soort ruimere blik te geven. En, uh, en, en het zijn af en toe wow. grapjes, want het verhaal is natuurlijk best wel heavy stuff... Dus ik dacht van ja, laten we, we ook proberen uh, op een. Hè, zoals kinderen spelen. En toen was ik die en nu ben jij die. En dan wil ik die niet meer spelen. Als we die code uh, gebruiken, ja. dan kan je heel veel permitteren. Dus dan ben je even erin. En dan, uh, dan voel je ook alles. En dan zeg je, ja, maar nu moet jij. Of hup nou. Uh, dus je, je speelt zoals een kind speelt. Ja. Of die codes gebruiken we. En uh, ja, die, die zijn gewoon heel acceptabel. Van wie ben jij nu? Kan ik dat even weten? En dan zeg je, ik ben vader Barbara. En dan ga je erin. Dat wordt ook als uh, grappig, maar ook als vanzelfsprekend uh, geaccepteerd. Het zijn wel... Uh de grote thema's van een leven die dan uh, voorbij kwamen uh, uiteindelijk. Gaan mensen dood, er is liefde en uh, worden wensen in de steek gelaten. Het gaat over geld, over kwaad en over goed. Zijn dat dan de thema's, Jordan, waar jij veel mee kan in je muziek? Ja, hoe groter het thema, hoe prettiger het schrijft. Hè? Ja? ja, vind ik wel. Ik bedoel, dat klinkt een beetje pretentieus maar ik, als mensen vragen, waar gaat het liedje over? Ja, ik weet niet. Zo, <laughs> zo schrijf ik niet. van Ik ga nu een liedje hier over schrijven. Dan wordt het meestal uh, dan, dan in ieder geval ben ik er dan niet tevreden mee. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Sea Life heb ik heel lang gedacht, waarom heb ik het over? Een van de nummers die ook in dit stuk zit, maar ook op een van je cd's. Staat. Ja, dacht ik eigenlijk, ik had die tekst heel lang liggen... en op de een of andere manier vond ik dat, dat het klik zei, laat me zeggen. Maar ik dacht, waar, waarom zing ik dit? Of zo. Waarom ben ik een haai en zo? Of ik, is de ik in dat nummer een haai die blaft en, en kleine visjes... Ik weet niet. Hoe ouder het nummer wordt, hoe meer ik denk... Oh ja, daar had ik het geloof ik over. Of daar komt het vandaan. maar, dus, maar En dan he, komt het neer op gewoon... Weet je wel? Um, eenzaamheid. De, de, de, op een bepaald moment komen de dood of zo. Ik weet niet. scared. Yeah. Ik heb dit niet zelf bedacht, want dit, wordt, uh, dit maar uh, hoe heet Glenn Gold, die pianist, die uh, had het over muziek... en dan beschrijft hij van dat muziek het lijden van het leven wel mag beschrijven... maar dat het altijd met een soort waardigheid moet doen. Mm -hmm. En uh, ik vind soms de toon van het boek, na een pagina of 300 dan denk ik, uh, pff, dat, doen, dat is ook in het stuk verwerkt trouwens... Dat kennelijk beaamt Monique dat, of, denk ik. Ik weet niet. Moet je haar vragen. Maar, maar, maar wat uh, is die verzuchting dan? Nou, gewoon dat het wel heavy is. Zo. En dat het wel een beetje op de traan uh, hmm. gericht is. Zo. En, uh, en nou ja, daardoor, daardoor zwelgt het wel een beetje soms in het lijden. En zo. En de, ik vind het wel mooi als het lijden er is... maar dat het niet heel erg uh, benadrukt wordt. Maar dat het meer impliciet is. Zo. En dat, dat het iets, iets luchtiger is dat, is dat, Monique, de reden dat je voor Dure hebt gekozen als muzikant in je, in je voorstelling? Nou, overigens heb ik wel, toen ik met het script bezig was, vrij veel die muziek gedraaid. Dus het heeft mij wel iets gegeven. En ik denk, ja, sowieso, uh, het kan altijd erger. Op een gegeven moment heb ik dat ook wel gehad. En, en uh, dan, ja... Je bedoelt het drama in het leven. En nou ja, laten we zeggen, er is, er is uh, ik, uh, het lekkere van dit boek is ook dat je gewoon het echt even helemaal over mag hebben. Over eenzaamheid. Oh, ik ben in de steek gelaten. Hm. En dan gaat ook nog degene waar ik zoveel van leer en van hou, gaat dood. En dan moet ik het, weet je, dus stap op één stapeling aan uh, moeilijke opdrachten. Maar uh, dat, uh, wat ik, uh, zeg maar het beeld van Remy, wat ik graag neer wil zetten, is het is gewoon een open jog, zoals een kind ook kan zijn, die doorgaat en daar ook niet zo'n big deal van maakt. En uh, en Malo is natuurlijk ook een tijdsbeeld. Ja. Er moesten allemaal heel erg uh, ook met de sociaal onrecht ja. moest aard aangekaart. En ja. het moest allemaal. Eind 19e eeuw uh, wist ja, is geschreven. Dus het, het moest gewoon. Uh, sentimentele of diep, dieper uh, zielig zijn. Ja. dikkensachtig zielig. En uh, ik denk dat dat, dat uh, in deze tijd ietsje minder aan de hand is. Hoewel kinderen zich ook echt wel uh, kunnen verplaatsen in dat gevoel van... Uh, uh, en ik krijg straf van mijn moeder en, en mijn vader zit me in de weg. En uh, dus ook nog mijn oma gaat dood. En uh, soms ben ik verbaasd over hoeveel leed uh, kinderen moeten dragen... En da, ja, da, da, dat verbindt me eigenlijk ook met kinderen. Dat, dat ze daar zo, uh, zo open mee omgaan. En ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze huilen en ze vinden het allemaal heel erg. Maar daarna gaan ze gewoon weer spelen. Of ze gaan gewoon weer wandelen, zeg maar. <laughs> weer door. En dat is wel een goed gevoel. De vorzing moet ook zoiets hebben van... Uh, ja, nou ja, je moet gewoon op weg blijven. Je, je kunt er niet uh, mee stoppen. Zo'n zo soort beeld wil je schetsen. U hoorde Monique Merks. Schrijver en regisseur van de familievoorstelling Alleen op de Wereld. En u hoorde ook Jurre de Haan, wiens liedjes ook in de voorstelling voorkomen. Is gisteren in Rotterdam in première gegaan en de voorstelling toert tot met 21 april door het land. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht zijn we er weer. En dan staat de uitzending voor een groot gedeelte in het teken van het internationaal filmfestival in Rotterdam. Afscheid van de naam is een van de weinige Nederlandse films die daar wordt vertoond. Deze film speelt zich af in het jaar 1972 en vertelt een deels autobiografisch verhaal van de regisseur Dick Tuinder en die is morgen te gast. Verder meer poëzie. Ingmar Heidse hoort u over zijn 40 van Heidse, een bundel die hij heeft uitgebracht. En we praten ook met het Nederlands Blazers Ensemble. Dat allemaal morgen, straks op deze zender de EO met Dit is de Nacht. En die praten met overlevenden van Blue Monday, want die zijn er. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een ontzettend vrolijke dag.